Heel leuk. Ja, dat is ook heel vermoeiend. Ik ben nog heel erg moe. Ja? Heel ja, erg. En eh... Uh, dat iemand te komen, dat kan je een geloof Ja. Nee, niet voor mijn klas. Oh. André ja, naast mij. Mijn papa toch een zo'n wat zo'n blauw mutsje. Oh ja, want ja, als jullie niet trouwen, de eerste jullie trouwen, toen had je zo'n of zoiets. E, ja, dat is het. Ja, Ja, dat is Ja, het. Ja, het. Ja, dat een, Ja, Ja, Ja, Ja, het mietje, Ja Ja, dat is nog lang geleden hoor. Ja. Zijn ja, mooie sterren, hè? Sterren. Super mooie hè. Ik had straks geleden gezet. maar er is nog een piano aan het doen. Ja? Dit is een mannengrond. Dat is ook Dat is Ja, maar ook nog van. een we nog kan het de doen en... Ja. Of op de visite ja, mannen. Ben je bent ook niet zien, maar dat Alleen, papa, Ik ben niet Nee, je hebben nog te